Malmström is namens de Zweedse liberale partij eurocommissaris van Binnenlandse Zaken. Het Internationaal Monetair Fonds vindt dat het hoog tijd is dat politici in de VS het eens worden over de verhoging van het schuldenplafond. Volgens het IMF loopt de wereldeconomie schade op als de Amerikaanse politieke leiders een besluit over het schuldenprobleem voor zich uit blijven schuiven. Het overleg over het schuldenplafond zit muurvast. Als er niet voor 2 augustus afspraken zijn gemaakt komt Amerika in betalingsproblemen.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 Stun short joy all through the mind, sorrow more distant than a star. Multicolour run down over your body, then the liquid passing all into all. Love is hot Love, Love is hot. Is hot. Hey Dan! Hey Sjöpie! Goedenavond! Goedenavond! Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Golden CFM. Ja, en we hebben een speciale gast uh, uitgenodigd. Ja, gezellig! Collega Lucrom. Goedenavond. Ook van CFM. En uh, ik heb jou speciaal uitgenodigd, Luc, omdat jij uh, met name op de zondag uh, muziek uitzoekt voor uh, het programma als Lena draait. En dat, uh, da, dat is mij opgevallen dat jij als toch een relatief jonge jongen, 45. Ja, ja jong. Ongeluk jong. Bon, ja, jong, voel me wel heel. Jong. Gemaakt, <laughs> dat je toch hele goede, in mijn ogen, muziek uitzoekt. Dankjewel, Joop. Dankjewel, uh, hoe is dat gekomen eigenlijk? Ja, ik, uh, ik heb een speciale feeling met de jaren 60 en jaren zeventig muziek. Uh, ja, waarschijnlijk voor mijn leeftijd zou je dat niet denken. Nee, bepaald niet. Nee. Bouwjaar 1966. Maar goed, als je de jongste... Bouwjaar of geboorte? Uh, gebo uh, <lacht> Net niet. Bouwjaar 65. Moet <lacht> even terugrekenen. Okay, nu, nu, kan, nu ben ik daar goed in. <lacht> uh, nee, maar ik ben de jongste van, van vijf uh, kinderen. Ik heb nog ja. drie zusters en een uh, broer. Waarvan mijn oudste zus al in de 60 is. Dus ja, ja, ja, ja nou. dan, uh, als jij in de wieg ligt en je, je zus die staat te zwingen uh, in de hotpans en dergelijke. Ja, dan krijg je <lacht> ja, een Mee. Ja. Ja, ja, ik herken dat. Want uh, ik heb zelf twee kinderen. Mijn, mijn ex-vrouw en ik hebben twee kinderen. En daar draaiden we altijd oude muziek mee. Ook in de, in de radio. En op een of in de auto. En op een gegeven moment konden zij letterlijk David, DiDoci, Bikemik en Titch mee zingen. Oké, okay, nou, dat is, dat is ja. echt een goede muziek. Ja. Ja. Maar toch, toch het is, de muziek uit die tijd is ja. gewoon tijdloos. Heel ja. simpel. Nou, zo het... zoverre het tijdloos. Het, het, het gaat terug naar een goede tijd waar goede muziek gemaakt wordt, ja, denk pront. ik. Ja.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 ...dat je het echt jazzrock kan noemen wat in die tijd gebruikt ja, was. Ja, ja, ja, ja. De band is opgericht in 1966 door Tony Edwards en John Eaton. En het is uh, ja, vergelijkbaar met een beetje Blood, Sweat and Tears en Chicago... ...maar dat, in de, jonge jaren, dat zeg in, jij, ja? in de jonge jaren. Dat zeg jij. In de jonge ik, jaren. Dat zeg jij. Natuurlijk heb ik even jouw playlist bekeken. Ja? Ja, ja. En ik ben zelf een hele grote fan van Blood, Sweat and Tears... ...maar dat is gewoon pure jazz. Ja. Echt hele goede, goede muziek. Ja, en dan Chicago... Oh nou man, KW ik, ik Longe van. Kijk, ik heb ik een goede uitgezocht, gezocht. echt wel. Oké, okay. we gaan er nu even luisteren. En nu, wat gaan we daarna doen? Daarna? Ja, gaan we daarna. Oh, gaan we daarna gelijk. Een, ja, we gaan nog even. Ah, we gaan twee nummers achter elkaar doen. Volgende, vorige week was ik ook in een radioprogramma toen had ik Madcorn met, met Bagging. En toen zei hij van, nou, als jij bij mij in uitzending komt, dan moet je maar eens een keer de originele versie meenemen. Wat denk je? Ik heb een versie meegenomen wat niet de originele is. Maar wel uit 1968. Hij is toch wel oud, hè? Hij is toch wel oud, maar het is ook niet de originele versie. En nu horen we daarna. Maar het past wel in het format dat we hebben voor dit programma. Muziek tot en met 75 bij Golden Vm luisteren die nog steeds naar. We gaan twee nummers draaien die Luc heeft uitgezocht. ¡Gracias!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 Lekker hè? Daar? Oei, ja. ja lekker toch? lekker goed. De Muziek hè? Ja, prima. Prima. Ja, dan liet je mij nou erbuiten? Nee, maar ik deed mezelf maar de buiten. Oh, dat maakt niet uit. Ja, Geintje. Hé, hey, um, um, um, we hebben nog steeds onze gast Luc, uh, Luc Rom uiteraard. Um, uh, een man die uh, uh, begint een beetje ingeburgerd te raken in het Zandvoortse. Ja, uh, dat was wel de bedoeling, ja. <laughs> ja. Je woont nu in Zandvoort met, met je leuke meisje Lenne. Ja. Een goed. Geweldige meid. Al bijna twee jaar. Twee na Ja.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 Uh, in het gloriejaren van uh, Z75, aangetrokken door de uh, tijd uh, bij weg Gerard Nijkamp. Ik zwijmelde bij weg. Die mij heeft had, uh, op als je op amateur niveau erover mag praten, weggekocht had bij uh, SV Hoofdorp, waar ik toen in het eerste speelde. Ja. En, en, uh, nou, en ik voel me nog steeds nu bij SV Zandvoort. Bij, ja, uh, je, je, je, thuis, je bent hier, gewoon uh, bijna Zandvoort te horen ja. uh, Geen echte natuurlijk. Nou, geen zal nooit zal worden. Nooit worden En ik gelukkig maar, ook niet. Nee, maar ik heb genoeg mensen inderdaad die ik ken. En ja wat vrienden zijn geworden en ja, ja. gebleven. En dat gewoon fantastisch Okay. En die, die, die, die vrienden, hebben die ook een gevoel met, met de muziek die wij draaien, denk jij? Nou, ik ben bang dat ik daar toch wel de nee, enige in ben. <laughs> Daarom ben ik, geluid, ben ik blij dat ik jou ja tegen mij komen. <laughs> <laughs> nou, nou, daar ben, ben ik blij om. Want uh, jij mij hebt genomen. Ja, en dat is hoofd, het, uh, kijk, het, het is een 4-cd-box. Uh, die ken ik toevallig. Ja. Uh, de top 100 van de 60's. Um, ontzettend. Leuke muziek. Echt waar. Alleen jij zegt al, jij probeerde van het internet bepaalde dingen weg te halen, uh, de gegevens weg te halen, en die klopten niet helemaal. Nee, ja. Je hebt het over Bol.com, de, de, de volgorde van de, van de nummers. Nou, ja, ik heb uh, inderdaad mijn uiterste best gedaan om, om een playlist uh, mee te nemen die, uh, waar ook nummers op staan die niet meer helemaal grijs gedraaid zijn, like ja, zo maar, zeggen, ja, ja, ja. maar die bij sommige mensen toch wel een herinnering op hebben. Ja, hey, denk ik ook. Oh, die heb ik een tijd niet gehoord en dat is extra leuk. Alleen dan ben je bezig en om naar iedere keer die cd-boxen, de voorschijn te toveren. Dus het is handig om de playlist op Bolpunt te komen te kijken welke Later er erop en, en er zijn er een paar bij die, dus ergens anders staan. Maar ondertussen heb je ze wel gevonden, geloof ik. Ondertussen heb ik de hele CD-box net uit elkaar geschroefd. Het is ongeveer om het toch uh, voor elkaar te krijgen. Oké. Okay. En het is aangepast, dus dat uh, Daan straks ook niet uh, boze blikken van mij krijgt. als er toevallig een verkeerde Daan. De die laat wel staat. Die kan alleen maar mij boos worden, anders niet, denk ik. <lacht> nee, Want dan heb ik ja. weer een bril vergeten. en nu ben ik weer de ver verkeerde playlist opgestuurd. Ja. Maar ik moet je wel eerlijk zeggen: dat zijn dus, het is een vier cd box inderdaad. Ja. Maar er zijn zoveel goede nummers ja, op. Je ja. kan. Nou, het zou bijna een avondfilmprogramma kunnen zijn. zomaar. Ik denk wel dat, dat je gewoon een paar uur mee kan draaien. Want ja. een cd box dit is, bestaat behoorlijk wat muziek, hoor. Ik ja, ja, denk dat, dat, nou, het. zijn niet van ik de 60 top 100, dus dat mag er uigen nummer erop. Staan. Ja, oké, okay, goed. <laughs> we gaan het uh, volgende nummer voor u uh, spelen. Dit is uh, weer van mijn uh, cd Eentje. die ik meegenomen heb. En daarna gaan we nog even twee nummers van jou eraan vastplakken. Ja, wat zijn dat? Nou, de nummers uh, die, die ik heb is uh, I Just Dropped In.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 een, ja, een nummer die eigenlijk ook voor die tijd... Uh Geld. was. Ja, ja. Maar waar er meerdere nummers over geschreven was. Denk aan, aan, aan uh, uh, White Rabbit van Jefferson Airplane met Great Slick. Ben je die, die stijl, ja? Ja, die staan, maar ook over hetzelfde. Hallucinerende ja. middelen. Waar je gaat lekker van. We hebben het over Lied Ecstasy en, en dergelijke. <laughs> maar we hebben het nu over, uh, inderdaad, over The Move. Ja. Met I Can Hear the Grass Grow. <laughs> en ja, bij The Move, daar speelde. Uh, kwam bij een Jeff Ja. Nou, Jeff Lynne is bij, bij sommige mensen, en zeker bij jou die zal instemmen ja, te ja. knikken. Een van mijn favorieten hoor. Ja, Echt waar... dat was later de mede -oprichter Je kan geen fouten van... meer maken op dit moment. <laughs> Oké, okay. was later een van de medeoprichters van Electric Light Orchestra. Ja, nou, en die, die Electric Light Orchestra is in de jaren zeventig gewoon toonaangevend geweest. Ah, ja, ja. ja. ja. Zeker, zeker, zeker. Goed, maar we gaan eerst een nummer van, uh, van mijn uh, cd draaien. En dat is uh, een nummer van Bob Dylan. Een hit uit 19... Mm, hits... Bijna eens, denk ik. En 1966, Rainy Day Women, nummers 12 en 35. Oh The sundown shining in. I found my mind in a brown paper bag within. I tripped on a cloud and fell eight miles high. I tore my mind on a jagged sky. I just dropped in to see what condition my condition was in. Yeah.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 Een geweldige, geweldige band. Engelse band ontstond als een soort van grap in de begin jaren zestig. Maar uh, er was een, een lokale talent show. Maar zeggen, en en daar werden ze gescout. En daar werden ze gescout, ja. En ja, toen, toen is het eigenlijk begonnen. Maar het heeft helaas niet lang bestaan, want ze maakten hele leuke muziek. Heel leuke muziek. In 1967 zijn ze over uit elkaar gegaan. Ja, dus, ja. doodzonde natuurlijk. Ja, andere nummers maar ja, zijn ja heel... kijk, wie, wie zijn niet in de jaren te gaan gegaan? De Beatles hebben 69 niet eens gehaald. Nee. Nou, dat bedoel ik. Ja, <laughs> dat is de grootste band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 na, daar, die naartoe gegaan, daar naartoe, zus naartoe gegaan. Allemaal weer een andere wegen gevonden. En uiteindelijk zijn ze allemaal op een pootjes teruggekomen, Want die jongens die ja. kapitaal verdiend met, met een heleboel goede nummers. Dat zat er dus in eigenlijk. Ja, precies. Ja, dat klopt. Maar jammer uh... dan vind ik dat bijvoorbeeld de Kreen niet meer bestaat. En dat is uh, Ginger Baker bijvoorbeeld. Ja. En uh, hoe heet ons Engelse gitarist... Uh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 Ja, uh, daar staan namen ja, bij. Ja, ja, ja, ja. Kijk, die namen ik ken heb... ik aan het zich wel, maar die achternamen en de oorspronkelijke namen. Jij ja, had het in het begin over dat uh, ik uitgenodigd was omdat uh, Lena nog wel eens mij uh, uitnodigde ja. om de muziek te laten verzorgen tijdens Zonder Kennenballand. Ja. En eigenlijk had ik uh, Davy Dozy, Davy D, Dozy, nee, B, Dave, B, D, Dave D, eh? Mick en and titch. titch. Want ik eigenlijk altijd zitten eigenlijk alleen maar om haar te laten strijken <laughs> En ik moet zeggen, het ging steeds beter. <laughs> en ik ga er nu zelf ook over strijken hoor. Maar ja, Davey, Dave D, Dozy Bicky, Mick en and titch. titch zijn eigenlijk David Harmon, dat is Dave D. Trevor Davis, dat is Dozy John Diamond, dat is Bicky. Michael Wilson, dat is Mick. En en Amy en Stitch. Ja. Ik, ik, ik, heb, ik ken die groep ontzettend goed. Ik, ik heb een paar albums van ze. Maar ik heb nog nooit die achternamen en de oorspronkelijke namen gezien. Ik, ik ben blij dat je het gedaan ja, hebt. Luik, graag, je wel. Uh, graag gedaan. Ja. Het zal een beetje speurwerk geweest zijn. Nou, we, we, we hebben ah, nou, dat, dat, het dat, goed kunnen vinden. Dat, denk. Viel me, dat viel me mee. Maar ik was zelf ook gewoon heel nieuwsgierig van ja, wie zit er daarna achter? Ja. Ik kan me niet voorstellen dat die mensen allemaal echt zo heten. Maar ook, ook, en, ook, niet, ook niet een groep die lang heeft bestaan helaas. Nee, nee ook een korte... Maar heel gemaakt, hè? Ja, de ja, Legend of Xenadu bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld, ook, een, ook een, ja, heel nummer, dus een heel mooi nummer van uh, ja. titelsong van een film toen de tijd Xenadu, ja. hoe heette die ook? Klopt en, ja, en het, uh, was, het uh, mooie was, in Duitsland thing. waren ze op een gegeven moment waren ze populairder dan de Beatles Ja, nou, ja inderdaad uh, het is ook wel een groot land en Ja, ja de Beatles. maar niet zo fruitstrevend toen de tijd als nee. bijvoorbeeld Nederland was, want Nederland stond toen echt aan de top van de wereld, wat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 Daddy, he is he rich like me? Has he taken, Has he taken any time to... Time Ik weet niet wat er aan de hand is hier hoor in oh, Het ik dak wel. gaat eraf hier hoor Ik ja, zit het Ja, Het is ook geweldige muziek natuurlijk David <laughs> <die> Dosey, <Dozie, laughs> Bicky Mick en hey, Pitch. Pitch. Ja, Bandit was dat Bandit, ja. Ja. Super. Ja. En goed, uh, we hebben niet zo gek heel lang meer Dus we gaan niet al te lang kletsen Want uh, we gaan uh, zo meteen weer naar een surprise Oh, de vorige surprise was trouwens God Only Knows van de Beach Boys Dat hebben ja, we uiteraard ja, uh, meegekregen en zo meteen komt er weer een surprise. Ga je weer. Oh, je gaat weer blazen. Ik vragen. heb geen flauw idee wat er komt. Echt niet. Daar ben, ben jij. Het? Nou, ik weet het, maar ik vertel het niet. Ah, jij weet het allemaal. Niet. Echt niet. Echt niet, echt niet. Maar goed, daarna gaan we weer twee nummers van Luc draaien. Onze gast die regelmatig op de zondagmiddag muziek verzorgd heeft voor zijn vriendin, als zij hier de Kennemerland gebeuren presenteert. En, ja. ja, en niet te vergeten natuurlijk iedere eerste Ma vrijdag van de maand van acht. Maar dat doe je samen van 7 met, met de Ja, klopt. Goed, in mijn Sport, ja. Zeker als de gasten ook even... wakker worden. Voor ik had dat ik, het... ik me verslaafd. <laughs> ja, dat was uh, improviseren gebaseerd, maar dat maakt niet uit. Dat maakt het ook juist leuk. Ja, maar ik heb maar... gehoord dat je het verkeerde dingen hebt verteld. Goed. Had te... je me maar moeten wakker maken? Heb ik de verkeerde dingen verteld? Ja. Ik, uh... ho, ho, ho, ho. ik was erbij. We hebben je zes keer lopen bellen. Zes keer lopen bellen. Dan ja. zit je niks meer op. Dan lopen waar lopen. Lopen. Lopen. Dus, gaan We gaan naar Die association zo meteen, volgens mij. Ja. Een maar, association een surprise. Windy. Ja. Windy. Geweldig nummer. Everyone knows it's Windy. Yes. En vroeger dacht ik dat het over Wendy ging, maar dat is windy. Nee, het is Windy. Ja, ja, het ja, is Wendy. Het is echt Windy. Ja, ja, ja. Leuke muziek ook. Wist ja, ja, jij er... ja trouwens dat de Association eigenlijk een andere naam zou krijgen? Geen flauw idee. Ze zouden eigenlijk de Aristocrats. Aristocrats. Cats gaan Dat Er is de Kets. Er is de Kets moet ik zeggen. Maar, de vrouw van de oprichter... die wilde de betekenis van het woord opzoeken... en die kwam in het woordenboek ook bij de A tegen... de Association. En dat vond ze eigenlijk al mooier. Ja, dat denk ik Dus ze zeggen van, nou, weet je wat, we doen de Association. En ja, gewoon de broek uit. Nou, naar vrouwen moet je altijd luisteren. Dus het werd gewoon de Association. Niet altijd natuurlijk. Maar goed, de Association werd toen geboren. Hele leuke muziek gemaakt ook. En dan gaan we naar een van mijn favoriete nummers uit die tijd... Sun van traffic. Nou, die gaan we dus niet te doen. Want dus, die kon ik dus niet vinden als een van mijn playlists. Oh, oh, kon ik niet zo snel terugvinden. Wat gaan we dan doen? Uh, uh, we American gaan Ben Michapmie doen van American Breed. Nou, dat is ook niks mis mee. Nee, dat is ook goed. Nou, dus we gaan uh, eerst naar verrassing luisteren. We gaan eerst naar de verrassing en dan. Uh, Wendy van Association en Ben Michapmie van American Breed. Ja. Gekozen door Lucrom en, en volgens uh, mij zit uh, jouw meisje nu te luisteren. Lena, klopt dat? Doe je wel, tenminste. <lacht> ja. Ik hoop dat het goed met haar gaat. Gaat helemaal goed. goed, Lena, in ieder geval. Lena is trouwens onze nog steeds onze programmalijster, ja. en die zal er helaas uh, het einde van de zomer mee moeten gaan stoppen naar 1 november of zo. Oh, dat is nog een zeg zelfs ja.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 Lots we're living, yeah, there's that philosophy lots of things. Settle down Bring your friends and we're loco in the town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 On your chin, buried in the rock-cut gin You played a lost hot one You played a house that can't be beat Now look, your head's bowed in feet You walk too far along the street Where only rats can run